8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Eurolanden niet tevreden met Griekse bezuinigingen. Netcar, 24 uur plat. En scherpe kritiek van Nijpels op de VVD.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 gaan bezuinigen. De Griekse regeringspartijen presenteerden hun bezuinigingspakket gistermiddag. Het voorziet onder meer in de verlaging van het minimumloon met 22 procent en het ontslag voor 15.000 ambtenaren. Bij autoproducent Netcar in Born wordt 24 uur gestaakt. De fabriek van Mitsubishi zou vandaag na drie vrije dagen worden opgestart. De directie gaf het personeel dinsdag tot en met donderdag vrij om de sluiting van de fabriek te verwerken. Mitsubishi maakte maandag bekend dat de fabriek eind dit jaar dichtgaat. De vakbonden en duizend werknemers besloten het werk vandaag niet te hervatten. Zij eisen dat er wordt gezocht naar een andere autoproducent om de fabriek in Born open te houden. En daarnaast eisen ze een goed sociaal plan mocht sluiting van Netcar onontkoombaar zijn.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 Eind vorig jaar zei premier Rutte, na een verzoek van de NAVO nog, dat hij wel kansen zag voor uitbreiding. Binnen GroenLinks komt steeds meer kritiek op het ondersteunen van de missie. Morgen is het partijcongres, daar zullen enkele afdelingen voorstellen de steun maar helemaal in te trekken. Oud partijleider van de VVD, Ed Nijpels, vindt dat de coalitie van zijn partijgenoot premier Rutte een kerkhof van niet ingeloste beloftes creëert. Ook zegt de VVD Corrie Vee in het AD dat zijn partij te ver opschuift richting de PVV. Hij stoort zich bijvoorbeeld aan de voorgenomen invoering van minimumstraffen. Die noemt hij symboolwetgeving. Ook de verhoging van de griffierechten en de volgens hem onuitvoerbare plannen voor het immigratiebeleid zijn Nijpels een doorn in het oog. Nijpels zegt in de krant ook dat de VVD zich meer moet verweren. Het parlement is geen stempelmachine. Soms moet je tot de conclusie komen dat er buiten Geert Wilders geen zinnig mens het eens is met de maatregel. Dan moet je ermee stoppen.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 De NMA pleit nu voor een gedragscode voor vergelijkingssites. Zolang die er nog niet is, raadt de waakhond aan om meerdere sites te raadplegen... en informatie te vergelijken met die op de site van de verzekeraar zelf. In Rio de Janeiro hebben politie en brandweer het werk neergelegd. De staking komt voor kort voor het begin van het beroemde carnaval in de Braziliaanse stad. Onder politie en brandweer in Brazilië is veel onvrede over de lage lonen. Pakbondsleiders wezen gisteravond een laatste aanbod af van het parlement van de deelstaat Rio de Janeiro. De parlementariërs hoopten met een loonsverhoging van 39 acties kort voor het carnaval af te wenden, maar dat is niet gelukt.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 Aandebe ah, verkeersinformatie. In een verder niet al te drukke ochtendspit zijn er wel een paar problemen op de weg. Er is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. De linkerrijstrook is dicht. Het veroorzaakt vooral file op de A8 vanuit Zaandam. Er staat voorknopend het Koenplein nu 4 kilometer stil. Kapotte vrachtwagens veroorzaken files op de A27 in beide richtingen. Van Breda naar Utrecht, tussen Breda Noord en knooppunt Hooipolder, 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de westkant van Breda over de A16. De A27 naar Breda, tussen Werkendam en Geertruidenberg, 8 kilometer. Ook daar staat de vrachtwagen stil en die blokkeert de rechterrijstrook. Omrijden kan via Ridderkerk over de A15, A16 en de A59.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. In Apeldoorn is de bestuurscrisis compleet. Alle wethouders zijn opgestopt. Ik spreek zo met de waarnemend burgemeester van Apeldoorn. Met deze vrieskou jagen we er onnodig veel gas doorheen. U hoort zo hoe dat wel heel makkelijk ook anders kan. U hoort ook meer over de pogingen tot ontvoering in Oudenbosch. En de andere euro-landen geloven de Grieken niet op hun blauwe ogen. En we zetten nu heel stevig de duimschroeven aan. En voor Nederland is het heel duidelijk, als ze niet voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld, dan geen geld. Kortom, minister De Jager van Financiën moet dit eerst allemaal nog maar zien. En daarom komt de noodhulp van 130 miljard euro nog niet vrij. Volgens De Jager heeft Griekenland ook niet heel veel tijd meer.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 Nou ja, er zijn drie dingen die er wordt uh, gevraagd, heb ik begrepen. Dat is dat uh, dit bezuinigingsprogramma door het parlement uh, gaat. Nou, dat is aanstaande woensdag. Dat zal, uh, dat zal niet makkelijk zijn, maar dat zal wel lukken. Uh, dan worden de verzekeringen van uh, de drie uh, politieke partijen gevraagd. Uh, ja, dat het staat te bezien. Uh, het het hangt er ook vanaf hoe dat gaat. Moeten de drie leiders hun handtekening zetten? Zou kunnen. Nou, en dan uh, ja, het, de uitvoering van... Van, van dat programma. Ja. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk tussen dat nu en, en woensdag. <laughs> nee, nee wat het, het wachten is uh, om te beginnen, maar is op de verkiezingen. Precies, uh, en, en, en dat is natuurlijk uh, ook een beetje het probleem hier. De politieke partijen die nu in de regering zitten... zijn eigenlijk al met die verkiezingen bezig. Uh, en er is nog iets anders. Uh, het probleem hier is dat de politieke partijen uh, die, nu, die je nu in Griekenland hebt... ook de politieke partijen zijn die alle problemen hebben veroorzaakt. Ja. En dat, uh, dan heb ik het over achtereenvolgende socialistische en conservatieve regeringen... die dit politieke systeem in stand hebben hebben gehouden en nog steeds doen met een clientele systeem, met bureaucratie, met uh, corruptie. Uh, en dat kun je niet uh, 1, 2, 3 veranderen. Daar zitten die politieke partijen en overigens ook de vakbonden die nu weer uh, een staking hebben aangekondigd in vast. Ja, en iemand wil je kosten wat het kost bereiken aan de telefoon, Conny, Maar Ja, ik laat het rinkelen. Alles is nu weg, dat is heel goed. Ja. Uh, dus de verwachting is ook niet echt dat het na de verkiezingen wel soepeler zal gaan, of wel. Het is, het is heel moeilijk te zeggen. Uh, want het hele politieke systeem staat hier eigenlijk op springen. Uh, de socialistische partij zal... Uh... Nou, heel veel zetels verliezen. Dus die, is eigenlijk, uh, die zal misschien wel bijna verdwijnen. Er komen ja. alleen nieuwe partijen op. Vooral de, de kleine linkse partijen gaan heel veel winnen. Zoals het er nu uitziet. Maar dat kan nog allemaal veranderen met de verkiezingen. Dus uh, het is heel moeilijk te voorspellen... hoe het politieke systeem er na die verkiezingen uit gaat zien. Ja, en dan moeten ze ook nog... Het wordt nog erger voor de Grieken. Nog eens 325 miljoen euro ja. extra bezuinigen. Ja. Hebben ze daar al iets op gevonden? Nou ja, gisteren was het verhaal dat die bezuinigingen... bij Defensie en bij andere uh, ministeries zou worden gevonden. He, want het is dat gat, dat geld moest nog worden gevonden. Uh, het is nog niet duidelijk, dat weten we nog niet... Uh, waar uh, die extra bezuiniging vandaan moet komen. Ja. Eurocommissaris Reen zei gisteravond dat het hulppakket bedoeld is... om Griekenland er weer bovenop te helpen. Uh, econoom uh, Ivo Arnold zei net ook... uiteindelijk moet het Griekenland sterker maken geloven de Grieken daar zelf ook nog in. Ja, de Grieken zien natuurlijk nu alleen maar bezuinigingen. En ze zien alleen maar hun lonen en pensioenen omlaag gaan. Ze zien telkens nieuwe belastingen komen. Wat natuurlijk hier nodig is, zijn echte hervormingen. Uh, zoals in de publieke sector. Uh, die moet eigenlijk helemaal overhoop worden gehaald. Zoals het belastingssysteem. Dat er eigenlijk go eindelijk goed belasting wordt geïnd. Privatiseringen. Zo zijn er een heleboel dingen te noemen. Uh, die moeten gebeuren hier. Maar dat kost tijd. Conny Kees vanuit Athene, u gaat haar de komende dagen nog horen... want er wordt ook weer gestaakt tegen de bezuinigingsvoorstellen... want dat zijn het voorlopig nog. gaan we naar Born in Limburg. Daar is Mark-Robin Visser de hele ochtend, tenminste. Uh, Mark-Robin, daar was je vanochtend inmiddels bij. Je verhuisd naar Geleen. Waarom daar naartoe? Ik ben inmiddels aangekomen in de Hanenhof. Dat is een uh, grote zaal in uh, Geleen... waar uh, straks een grote actiebijeenkomst uh, begint. Het zaakje wordt hier nu opgebouwd. Er zijn mensen met een wiebelig steigertje bezig... vlaggen uh, aan het plafond uh, te hangen en baniers met, uh, met teksten erop. De meeste liggen hier nog uh, op de grond. Bijvoorbeeld, geef Netcar een faire kans. En hier staat er ook eentje. We demand a new car project. We willen een nieuwe auto bouwen, of zoals het hier boven het podium al staat, wij willen werk. Ja, Henk van Rees van de FNV, dat wisten we eigenlijk al wel. Maar nu is het echt de bel voor de laatste ronde. Mitsubishi heeft gezegd, eind van dit jaar uh, geen nieuw werk meer voor uh, Netcar. Dus wij moeten alles uit de kast halen dat we op zoek gaan naar andere partijen die wel zorgen voor werk voor Netcar. Ja. Uh, daarom hebben jullie deze locatie hier in Geleen ge gekozen om de werkgevers met werknemers bij elkaar te laten komen en te laten zien dat ze er zijn. Maar aan wie wilt u dat eigenlijk laten zien? In feite aan heel ondernemend Nederland. Hier zijn 1500 mensen die graag hun werk willen houden, grijp je kans. Maar ook aan de politiek, omdat namelijk de politiek ons, minister Verhagen, de Tweede Kamer, ons kan helpen bij het zoeken en bij het faciliteren, ondersteunen. Dat er ook in eerste instantie een nieuwe automobielfabriek gaat komen, een nieuwe fabrikant die hier auto's wil laten maken. Het ziet ernaar uit dat we met die fabriek in Born de boer op moeten, internationaal. Ik heb vanmorgen begrepen van meneer Van der Bremen, dat is een kenner van Netcar, dat het een moderne fabriek is. Maar ja, de lonen zijn hier gewoon veel te hoog, de concurrentie is veel te groot. Aan de andere kant, het is niet alleen een moderne fabriek, het is het beste jongetje van de klas van Mitsubishi. Dus qua efficiëntie, qua vakmanschap, maar ook qua kwaliteit van de auto. En dat compenseert voor een belangrijk stuk het feit dat de loonkosten hier wat duurder zijn. Dus er zijn mogelijkheden, er zijn ook andere fabrieken in Europa die ook kans zien om renderend te werken. Dus dat kan ook met Netcar nieuwe stijl. Nou zou ik denken, ik ben natuurlijk maar een buitenstaander, maar bij Mitsubishi zijn ze ook niet op hun achterhoofd gevallen. Ik heb, we hebben een tijd geleden in Antwerpen de open fabriek ook gewoon de deuren zien, zien sluiten. Dat, is, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren, maar je ziet aan de andere kant dat er geknokt is om fort overeind te houden in België. En dat is wel weer gelukt, dus wat dat betreft zijn er ook kansen. En wij grijpen elke strohalm aan en we zullen ervoor knokken. Dit is echt ons laatste gevecht om te zorgen dat 1500 mensen dat die aan de bak kunnen blijven. Daar gaan we voor, ook al zijn de kansen klein. We vechten voor wat we waard zijn vandaag. Het laatste gevecht voor en om Netcar in Born is begonnen. En daarmee dus ook voor die 1500 mensen die daar op dit moment nog werken. En dus zullen we alles uit de kast halen. Een beroep op de politiek, een beroep op ondernemend Nederland... een beroep op andere partijen, eh, ook in het buitenland. Investeer hier bij NETCAR in Nederland. Nou, de volgende banier is inmiddels uh, opge op opgehezen. Daar staat op, uh, je zet NETCAR niet bij het vuilnis... maar hij hangt nog een beetje scheef. Hè. Moeten we nog even, maar, nog even een beetje recht hangen? Met een stevige actie vandaag gaan we dat recht trekken. Uh, Henk van Rees, hartelijk dank. Harkendank. Buiten is het koud, binnen staat de kachel te loeien. Dat wordt een hoge energierekening. Uh, maar dat hoeft niet, hoort u zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB bij Zwaan. We tellen 50 kilometer file in totaal. Dat is niet ongebruikelijk. Maar er zijn wel een paar opvallende zaken... De uh, ijsplaat in de, de Schiphol-tunnel, moet ik zeggen, op de A4 richting Amsterdam... zorgt ook nu weer voor file vanaf Nieuw-Vennep, 4 kilometer. In de tunnel is de linkerrijstrook dicht. De ongeluk in de Koentunnel op de A10 West naar uh, Den Haag. De rijstroken zijn weer vrij. Er staat vooral file op de A8 vanuit Zaandam, 5 kilometer. De A27 van Breda naar Utrecht is een probleem door een kapotte vrachtwagen... tussen Breda en Knoop het Hooipolder, 10 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En de rijbaan naar Breda is weer open. Er staat nog wel file tussen werk en Dam en Hank, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Marcel Oosten. Meneer de voorzitter, leden van de raad, wij treden af. Ja, dat zei ik niet, maar dat zei nu-ex-wethouder Fokko Spoelstra... van Apeldoorn gisteravond. Alle wethouders van Apeldoorn zijn trouwens opgestapt... vanwege een miljoenenstrop voor de gemeente. Ze nemen hun verantwoordelijkheid naar verkeerd ingestelde geschatte investeringen in bouwgrond die onverkoopbaar bleek. En door de blunder zit de gemeente nu met een tekort op de begroting. Dat kan oplopen tot wel 200 miljoen euro. Waarnemend burgemeester van Apeldoorn, Hans Esmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de meest verantwoordelijke wethouder was al opgestapt vorige week. En nu zijn ze dus allemaal weg. Bent u betrokken geweest bij hun besluit? Ja, uh, zo'n besluit uh, neem je niet in de achternamiddag, Maar is in de afgelopen weken uh, tot stand gekomen. Kijk, het rapport heeft uh, diepe indruk gemaakt. Ook op de leden van het college. Uh, vorige week heeft uh, het college al gezegd: Ja, wij voelen ons hier verantwoordelijk voor. Er zijn fouten gemaakt, ook in het verleden. Maar er is uh, toch een college dat verantwoordelijkheid moet nemen: dat zijn wij. Wij stellen onze portefeuille ter beschikking en we laten het orde van de raad. Nou, de orde, het oordeel van de raad is bekend. De conclusies van de enquêtecommissie zijn uh, overeind blijven staan. Ja. ja, en als het gezegd wordt tegen de. Uh, zitten de wethouders, dat zij toch uh, onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd. Ja, dan is er geen andere weg mogelijk dan dat je uh, ontslag aanbiedt. Nee, daar waren ze het allemaal over eens? Ja, daar was iedereen het over eens. Ja. Vindt u het ook dat hen dit inderdaad persoonlijk is aan te rekenen? Nou, er uh, zijn uh, denk ik wel verschillen in, uh, in verantwoordelijkheden. De vorige week is wethouder al opgestapt. Die was uh, vele jaren verantwoordelijk voor het grondbedrijf. Die heeft de consequenties al meteen genomen uh, na publicatie van het rapport. Uh, de andere wethouders uh, hebben heel lang gedupt met de vraag van... ja, uh, zijn we wel voldoende geïnformeerd door onze collega? Uh, hoe is de informatie tot ons gekomen? Uh, wisten wij het? Konden wij het weten? En uh, die hadden daar toch een genuanceerder beeld bij. En dat is ook inderdaad herkend. Mm -hmm. Want hier en daar is er een conclusie over het afgezwakt. Maar uh, desondanks blijft uh, de conclusie, de hoofdconclusie uh, staan... onjuist en onvolledig en ook uh, te laat geïnformeerd. Ja. En dat is in de politiek een doodzonde. Ja, en dat is mooi natuurlijk dat je dan je verantwoordelijkheid neemt. Dat is zuiver, zo hoort het ook. Aan de andere kant, die gemeente moet wel verder. En u zit dus met een fors tekort. Dat moet ook wel weer opgelost worden. Zeker. Ho hoe moet je dat doen zonder college? Ja, nou ja... Uh... De raad heeft gevraagd uh, aan de wethouders die zo'n slag hebben ingediend... om uh, lopende zaken te blijven behandelen. Ja. Um, er wordt een nieuw college gevormd. En, ja, ik zie het zo. Er is nu een streep gezet onder het verleden. Uh, alle wethouders zijn weg... Er komen uh, onderhandelingen tussen de verschillende fracties in de raad en er zal een nieuw college gevormd worden met een nieuwe boodschap ja. en een van de hoofdboodschappen zal zijn hoe komen we van dit enorme tekort af? Ja, want lopen de zaken behartigen, dat daar heb je niks aan. Er zullen maatregelen moeten worden genomen. Je bent wat dat betreft net Griekenland. Dat zal structureel hervormd moeten worden om dat geld terug te verdienen. Zeker. In Apeldoorn gebeurt alles tegelijk. We zoeken een nieuwe burgemeester. Uh, er is een reorganisatie van de ambzoekorganisatie gaande. We staan voor enorme bezuinigingen. De Amstel staat onder preventief toezicht van uh, de provincie. En deze klus van 100 à 200 miljoen moet ook geklaard worden. Daarom denk ik dat in het nieuwe college dit ook heel stevig belegd moet worden. Ja. Niet alleen in beleidsintenties, maar ook in een personele verantwoordelijkheid. Uh, iemand moet uh, zich hiervoor garant stellen dat dit uh, gaat gebeuren. Ja. Moeten de apeldoorn dan eens rekenen op hogere tarieven? Uh, die is niet uit te sluiten. Uh, als we tekort komen, dan zullen we bij de gemeente zelf moeten snijden. En Dat uh, heeft uh, ook gevolg voor de burgers. Maar niet is uitgesloten dat het ook uh, de burgers in de portemonnee treft. Hans Esmeijer, waarnemend burgemeester van Apeldoorn. Sterkte daarbij. Heerlijk dank. En bedankt voor uw verhaal. Goedemorgen. Graag gedaan. Irak staat aan de rand van een burgeroorlog sinds de Amerikanen daar weg zijn. De Shiïtische premier al-Maliki heeft ruzie met zijn coalitiepartners van Soenitische afkomst. En in januari vielen meer dan 300 doden bij bommaanslagen. aanslagen. Verslaggever Lex Runderkamp ging op bezoek bij parlementslid Kaizi... Al-Shatir, die afgelopen week met zijn auto op een bernbom reed toen hij zijn eigen wijk in Bagdad binnenkwam rijden. We zijn aan de rand van Bagdad, in een landelijke omgeving. Het staat op een patio, een binnenplaats van een gebouw van parlementslid Kais al satir En hier voor de deur staat de gepanzerde auto waarmee hij hier een paar kilometer vandaan bij een benzinestation ineens op een bernbom reed. Salam alaikum. Wat <tie> <tie> staat hier? Er ligt plastic over de wagen. Dat haalt hij er nu vanaf. This is the vehicle I, I use when the roadside bomb hit me. Aan de linkerzijkant van de auto duidelijke bomschade. Het is een Toyota? Het is, het is een Toyota. Ja, een Land Cruiser. Een cameraman, Erik Feit. Je kunt zien, hè? dat geponserde glas. Het is ontzettend dik. maar Het is helemaal versplinterd. Je ziet ook wel een beetje aan de bepanzering dat hij niet echt de zwaarste bepanzering heeft. Maar ze hebben ontzettend mazzel gehad als je dit ziet. Maar hij blijft er vrolijk onder. The driver is safe en the bodyguard is safe. En ook uh, me, uh, I'm safe. Was it de first time? <laughs> no, het is not the first time. It's uh, the fourth time. Hij is blij dat iedereen in de auto de aanslag heeft overleefd? Het is de vierde keer dat hij op een bom is gereden. Ik ben een know, these deze dingen not niet me. Hij was kolonel in het leger van Saddam Hussein. Nu zit hij in het parlement. Zijn politieke beweging, Irakia, werkt samen met de president van Irak, Muri al-Maliki. Maar hij vindt dat zijn eigen partij Maliki veel te veel macht toestaat. Ik vraag hem of hij vermoeden heeft wie de aanslag op hem heeft gepleegd. Hij gelooft niet dat Irakezen de aanslag hebben gepleegd. Volgens hem zit het buitenland achter al die aanslagen. Met name het buurland Iran. Iran probeert volgens hem chaos te creëren... zodat de Iraakse regering steun moet zoeken in Teheran... om de problemen in Irak aan te kunnen. Het Iraakse volk vecht, zegt hij, in eigen land tegen buitenlandse inmenging. En vele Irakezen die vanmiddag naar zijn gezondheid komen informeren, onderschrijven die samensweringstheorie. Ze willen niets weten van een burgeroorlog tussen Irakese Soenieten en Shiiten. Ze staan hier broederlijk bij elkaar. Hij is een Sunni. <laughs> This is Sheikh Sheikh Abu And by the way, he's a Shiite tribe. By accident they come together. <laughs> De gewone Irakse burger ervaart een overheid die niets voor hem doet. Alles is duur geworden. Hij hoort dagelijks over milities die betaald worden door Iran. Saudi-Arabië betaalt milities om de invloed van Iran weer tegen te gaan. De Amerikanen houden de corrupte regering van Irak in het zadel. en Dat voedt weer de afkeer tegen het Westen. En dus kruipen gewone Irakezen, die als Sunnit of Shiit al eeuwen samen zijn... bij elkaar en kijken naar de strijd in eigen land alsof het een oorlog van anderen is. It's need from the other countries to not in our our Elke dag zijn er ongeveer vier bomaanslagen of liquidaties in Irak, meestal gericht tegen overheidsfunctionarissen. Als reactie daarop beweegt het land zich snel in de richting van een nieuwe dictatuur. Onze verslaggever Lex Runderkamp is in Bagdad. Eerder vanochtend sprak ik al met hem over zijn verblijf in Bagdad. Dat gesprek vindt u terug op onze website nos.nl of op nosradio 1. En al zijn reportages de komende weken vindt u natuurlijk ook op die adressen. Het is vijf voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ruim een kwart van de Nederlanders zet s'avonds s'nachts. De thermostaat niet lager, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Terwijl met een kleine handeling al snel heel veel geld te besparen is. Gaat erover praten met een van de onderzoekers. Hoogleraar Dick Bruunen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kun je, hoeveel kun je besparen als je hem wel lager draait? Snaps. Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben 1721 huishoudens een vijftigtal vragen gesteld. En we hebben onder andere gevraagd wat mensen betalen voor hun gas. En we hebben gevraagd hoe ze hun thermostaat gebruiken. Dus welke standen ze inzetten overdag, s avonds en s'nachts. De mensen die de nachtstand niet anders hebben dan de avondstand, dus die ze hem niet terugdraaien, die hebben gemiddeld genomen bijna 11% ja. uh, meer gasrekening. En ja. dat is per jaar gemiddeld? Ja, dat is dus bijna een maand. In dus, ja. uh, bedrag uitgerekend uh, zitten we ze rond de 100 euro. Nou, dat is snel verdiend. Ja, klopt. Ja. Hij heeft u ook gevraagd waarom ze het niet doen. Nee, nee, nee, dat hebben we niet gevraagd. Wat we wel gekeken is wat de achtergronden zijn van de mensen... die, die dus wel gebruik maken van de mogelijkheden. Want veel mensen hebben thuis tegenwoordig een thermostaat... die je kunt programmeren. Je hoeft dus niet iedere dag op knopjes te drukken. Dus je kan je even één keer gewoon instellen. En, ja. en dan gaan de standen automatisch terug. En je ziet dat mensen die, die jonger zijn, opmerkelijk genoeg... doen het minder vaak. Dus ze gebruiken de faciliteiten minder. Maar ook mensen die wij eigenlijk zo kunnen bestemmen als slordig. Dus we hebben allerlei vragen gesteld over bijvoorbeeld... of mensen hun administratie goed op orde hebben. Of bijvoorbeeld of ze een bepaalde rijstijl aanhangen om bijvoorbeeld te besparen op de snelweg... met, de, met een gasverbruik of een, ja. een benzineverbruik. Hij je ziet eigenlijk een soort consistent patroon. Er zijn bepaalde mensen die daar wat minder op letten... en die hebben ook veel minder behoefte aan, uh, aan een thermostatisch die scherp staat afgesteld. Ja. Wat is een gunstige stand uh, s'nachts? Even... Oh ja, er nou, zijn een hele collega's van mij in TU Delft. Die zijn echt thermische specialisten. Er ja. hebben we een hele discussie voor over of je nou je woning inderdaad... helemaal terug moet laten zakken, s'nachts naar 14 graden bijvoorbeeld... En dan helemaal opwarmen. er zijn mensen die zeggen, dat hangt heel erg af van hoe goed de installatie thuis is... en hoe goed de woning is geïsoleerd. Dus goed geïsoleerde woningen, die kun je vrij constant houden... maar. Tochtige woningen, die, die kan je best laten afkoelen. Dus dat hangt heel erg af van de woning ook. Ja, en, en, en de energiebedrijven doen die daar voldoende in? Want ik weet het bijvoorbeeld ook niet wat ik zou moeten doen. Geven die voldoende voorlichting? Ja, nu wel steeds meer, opmerkelijk genoeg. Ja, dus een van de, de, de mooie innovaties die op dit moment spelen... en die zien we ook steeds vaker op televisie op reclames langskomen... zijn de zogenaamde slimme thermostaten. Uh, dat zijn betrekkelijk eenvoudige uh, thermostaten... die lijken op wat we hebben vaak nu al thuis... maar die hebben bijvoorbeeld bewegingssensoren in zich. En op die manier kun je dus eigenlijk vrijwel gedachteloos besparen. Want als je dat dan niet bent... dan weet die thermostaat eigenlijk dat de woning niet uh, optimaal hoeft te worden verwarmd. Mm, en dat is niet zo dat de poes het lekker warm heeft... Nee, niet als het echt slimme thermostaten zijn, dan zijn er ook dan, sensoren voor de poes. Oh, Oké, okay, goed zo. Nou, het is vandaag warme truiendag. Ja, zeker. Klopt. Dan kan de verwarming een graadje lager als je zo'n dikke trui aan hebt. Dat zou ook schelen. Is dat een oplossing? Scheelt dat inderdaad? Ja, nou, ik denk wat vandaag vooral is, is, is, is het is een dag. En dat is volgende week dinsdag, is het Valentijnsdag. En dan denken we aan de liefde. vandaag denken we dan aan het energieverbruik. Dus ik denk niet dat het een oplossing is om, om permanente thermostaten een, dag een graad lager te zetten. Dat zou heel mooi zijn, maar. De meeste mensen die ik ken... we hebben het vandaag nou ook op de Universiteit van Tilburg ook... met z'n allen op de campus. De hele dag staat daar de thermostaat een dag lager. Maar ik heb al gisteren mensen horen mopperen bij het vooruitzicht. Hm. Dus voor een dag vinden mensen het volgens mij best een, een sympathiek idee... om eens ja. na te denken over, is het nodig? Uh, maar ik denk niet dat ik heel veel collega's bereid krijg... om het hele jaar lang met een trei rond te lopen. Nee, maar wat nee. je wel het hele jaar kunt doen... is s'nachts die thermostat dus gewoon wat lager te zetten. En dat scheelt je behoorlijk geld. Meneer Brouwner, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Tot ziens.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 Eurolanden, niet tevreden met Griekse bezuinigingen en netcar 24 uur plat. Half negen, goedemorgen. ik ben Jan van der Putten. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van 130 miljard. Op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden... is besloten om de beslissing hierover uit te stellen tot volgende week. Eerst moet het Griekse parlement zijn steun uitspreken over het bezuinigingspakket van de Griekse regering en ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen kunnen gaan bezuinigen, zegt voorzitter Jonker van de Eurogroep. Additional structural expenditure reductions of uh, 325 million of euros in 2012 should be rapidly identified in order to ensure. Dat de deficit target is En in Griekenland wordt bekeken hoe ze die 325 miljoen kunnen bezuinigen, vertelt correspondent Connie Keeson. Nou ja, gisteren was het verhaal dat die bezuinigingen bij Defensie en bij andere uh, ministeries zou worden gevonden. Uh, het is nog niet duidelijk, dat weten we nog niet, uh, waar uh, die extra bezuiniging vandaan moet komen. De Griekse regeringspartijen presenteerden hun bezuinigingspakket gistermiddag. Dat voorziet onder meer in verlaging van het minimumloon met 22 procent en het ontslag voor 15.000 ambtenaren. Oud partijleider van de VVD Ed Nijpels vindt dat de coalitie van zijn partijgenoot premier Rutte een kerkhof van niet ingeloste beloftes creëert. En ook zegt de VVD Corrie in het Algemeen Dagblad dat hij zijn partij te ver opschuift richting de VV PVV. Hij stoort zich bijvoorbeeld aan de voorgenomen invoering van minimumstraffen, die noemt hij symboolwetgeving.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 De mensen die naar binnen lopen, dat zijn de mensen die ook noodzakelijkerwijs moeten zijn. Dat is een groot succes. Mitsubishi maakt maandag bekend dat de fabriek eind dit jaar dicht gaat. De bonden eisen dat er wordt gezocht naar een andere autoproducent om de fabriek in Born open te houden. En daarnaast willen ze een goed sociaal plan, mocht de sluiting van Netcar onontkoombaar zijn.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 Wat wij eigenlijk voorstellen is, stel een gedragscode op... en probeer dan uh, met een aantal grote sites of met elkaar te komen... tot een aantal kwaliteitsregels waar je als site in ieder geval aan moet voldoen. De vergelijkingssites moeten onderling zo'n gedragscode gaan opstellen, vindt NMA. En waterleidingbedrijf Vitens heeft per ongeluk 12.000 spookfacturen verstuurd. Volgens de Gelderlander zijn die facturen gisteren bij 200 huizen terechtgekomen. Mensen kregen dan zo'n 60 rekeningen in de bus. Door de fout konden mensen vertrouwelijke gegevens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 ANW-verkeersinformatie. Er staan 15 files bij elkaar, zo'n 60 kilometer. Een paar zaken vallen op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... is vertraging voor de Schiphol-tunnel. Ligt daar ijs op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. De A7 van Hoorn naar Zaandam staat file voor knopen Zaandam, 5 kilometer. Dat had te maken met de lange file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Krommenie en knopen Koenplein staat 7 kilometer. Na een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De A27, Breda richting Utrecht tussen Breda Noord en Knopend Hooipolder, 9 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Verkeer dat nog op de A16 zit en richting Utrecht wil... kan beter omrijden via de westkant van Breda over de A59. En op de A27 richting Breda vanuit Utrecht bij Nieuwendijk, 3 kilometer. Ook daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is daar weer vrij.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 Acht minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... te volgen via NOS.nl of NOS Radio 1 via Twitter. In Dordrecht begint vandaag de wereldbekerfinale bij het Shorttrack. Schaatsers uit 25 landen staan op het ijs... en het is voor het eerst dat de finale van de wereldbeker Shorttrack in Nederland wordt gehouden. Toernooi-directeur Juffermans, goedemorgen. Goedemorgen. En voormalig Shorttracker. Bent u even blij dat er geen Elstedentocht is dit weekend? Nou, diep in mijn hart uh, had ik graag gezien dat de Elfsede-tocht door zou gaan. Maar ik en, en dat hoop ik nog steeds. Maar u had toch niet mee mijn... mogen doen? Ik had als toerijder zelfs ook nog mee mogen doen. Oh. Maar het komt me wel goed uit dat het ja. na dit weekend in ieder geval is. Ja, of had, of had u toch al een volle bak in Dordrecht? Ja, zondag zijn we uitverkocht. Dus dat is al heel erg mooi om te zien. En zaterdag bijna uitverkocht. En uh, dus het gaat heel erg goed de kant op. Ja, dus de Nederlandse short trackers hebben net op tijd gepiekt en goed gepresteerd. Nou, het gaat natuurlijk wel hand in hand. De, de Nederlanders hebben het supergoed gedaan op het Europese kampioenschap. Ja. Ze hebben daar meerdere gouden plakken binnengehaald. En de, de, de nieuwe opzet van, het, van, de, van de World Cup, hoe we dat hier in Dordrecht gaan doen, ja, dat spreekt blijkbaar ook de mensen aan. Ja. Hoe bijzonder is het dat, dat hier nu in Nederland het finale weekend is? Nou, dat, is wel, dat is sowieso erg bijzonder. Zeker als je kijkt, ook de laatste World Cups waren Shanghai, Moskou, Dordrecht. Dat is natuurlijk een, een erg mooi, mooi reisje. Maar wat misschien nog wel specialer is, is, is de manier hoe het hier aangepakt is. De, de Nederlandse Schaatsbond, de KNSB, voor het eerst uh, zijn die de samenwerking aangegaan met TIF Sports en Sportmarketing, wel wat het echt grootstijd neer willen zetten. Het, is een, het, het zijn dagen vol met... Uh, nou, de sport zelf is natuurlijk al een spektakel, maar nu ook daaromheen met licht, geluid, muziek. Het wordt echt uh, drie dagen knallen in de sportboulevard te Dordrecht. Ja, dus de strijd wordt serieus aangegaan met de grote, boer, uh, grote broer uit lange afstand schaatsen? Nou zeker. En ik las vanochtend een, een column van Art Schenk in de Telegraaf, die eigenlijk de ook aangaf in die in die column dat, dat Short dat echt een sport is om rekening mee te gaan houden. En vooral ook het spektakel en ook het mondiale uh, aspect ervan. Het is zo'n grote sport. Uh, zoveel landen doen er mee. Uh, ik heb toernooien geschaad toen in mijn, uh, toen ik nog zelf shortrekte dat er. 3, landen aan de start stonden. En dat geeft ook meteen aan de potentie van de sport. Ja, nou zijn uh, traditioneel Aziaten en Noord-Amerikanen er goed in. En valt er voor de Nederlanders iets te winnen dit weekend? Zeker, zeker. Uh, nou goed, wat ik net al aanhaalde... de, de Nederlanders hebben het op Europees kampioenschap uh, uh, bijna, bijna elke prijs uh, binnengehaald. Uh, uh, de dames zijn uh, de wereldkampioen uh, uh, op de aflossing, de relay. Dus dan zijn ze tweede geworden op de WK afgelopen jaar. Nou, en ik denk zeker dat, uh, uh, dat ze dat hier ook uh, kunnen gaan doen. Dus echt finale plaatsen en medailleplaatsen zitten er zeker in dit weekend. Ja, en en hoe, hoe ziet u dit toernooi als boost voor de sport in Nederland? Want het, het is natuurlijk in uh, vergelijking nog maar klein. Nou, nee, dat klopt. Maar ik denk echt uh, dat, dat, dat dit een keerpunt. Uh, dit weekend en de prestaties in combinatie met dit weekend, dat het echt een keerpunt in het soort kan zijn. Je merkt dat de media. Uh, steeds meer aandacht krijgt en ook gaat, gaat realiseren hoe groot het is en wat een spektakel het ook is. En daarbij, en dat, dat, dat, uh, dat is ook wel een heel mooi aspect. Mensen die het eenmaal een keer live gezien hebben, willen niet anders. En dat is wel uh, ja, ook dat uh, geeft aan hoe, uh, hoe gaaf die sport is om te zien. Maar ja, onbekend maakt onbemind. Dus iedereen moet het de eerste keer gezien hebben voordat ze realiseren wat het eigenlijk is. En ik denk wel dat een toernooi als dit, dat genereert aandacht en dat. Dat laat ook mensen zien wat het is. En dat is wel, daarom ben ik echt super blij dat het hier in Nederland is gehouden. Mooi weekend gewenst. Dankjewel. wel. van Mans, hij is toernooidirecteur van het wereldbekerfinale weekend... in Dordrecht bij de Short Trackers. Mark-Robin Visser is in Geleen inmiddels in een grote hal... die net nog wat leeg klonk, Mark-Robin. Maar dat gaat wel volstromen met stakende autobouwers. Ja, de, de mensen komen nu, uh, nu binnen. Het inschrijven in het stakingsregister, of moet, ik moet zeggen de stakingsregisters, is begonnen. Er zijn hier drie paden gemaakt. Eén pad voor het CNV, die zijn in het paars. In het midden uh, de mensen van de Unie, die zijn in het blauw. En hier links uh, FNV met oranje hesjes. En de mensen zijn nu de formulieren aan het, uh, aan het invullen... om uh, dus van die stakingskas uh, gebruik te kunnen maken. Er worden hier duizend uh, mensen verwacht... Bij onder meneer Paul Roberts. Goedemorgen. Goedemorgen. U uh, werkt al heel lang bij Netcar? Al 27 jaar. Wat doet u daar? Ik ben onderhoudsmonteur. Dus u onderhoudt de machines die ja. de auto's maken? Ja, uh, correct. Ja. Nou heeft u uh, van de directie vanaf dinsdag uh, een paar dagen vrijgekregen om het slechte nieuws te verwerken. Hoe heeft u die dagen doorgebracht? Gewoon rustig thuis, bezig gehouden met het huishouden. Uh, mijn moeder bezocht. Gewoon een beetje op een ontspannen manier. Ja. ja. En dan is de vraag, heeft u het slechte nieuws nou verwerkt? Het slechte nieuws? Ja goed, het zat er al langer aan te komen. Eh, er waren maar twee scenario's over. En je zult altijd rekening moeten houden voor het doemscenario. Ja, en dat hebben we gekregen, dus ja, helaas. Het ziet er uh, niet goed uit, maar het is aan de andere kant ook nog niet voorbij. Daarom natuurlijk ook deze bijeenkomst en deze staking vandaag. Ja, dat klopt. Wat verwacht u nog? Wat, wel, wat voor hoop heeft u? Nou, van Mitsubishi zelf verwacht ik eigenlijk niks meer. Uh, het zijn Japanners en als die een beslissing hebben genomen... dan hebben ze die genomen. Waar ik wel wat van verwacht is van de Nederlandse politiek. Dat die zich nu wel echt in gaan zetten... zodat wij derden binnen kunnen trekken. En in het slechtste scenario, een goed sociaal plan. Wat is uw persoonlijke situatie? Heeft u een gezin? Ik heb een gezin, ik heb vijf kinderen... Dus uh, het kost allemaal genoeg. En zeker gezien uh, ja, tegenwoordig de economische recessie en alles. Ja, is een goede band, toch wel belangrijk. U kunt ook niet zomaar ergens anders uh, aan de bak? Heeft u dat wel eens geprobeerd? Ik heb het nog nooit echt geprobeerd. Ik denk wel dat ik ergens anders aan de bak kan. Alleen ja, het wordt een stukje moeilijker. Vooral hier in deze regio. Ik denk dat ik wat verder kom aan het reizen om een goede baan te vinden. Of, ja, wat ik me eigenlijk voor mezelf al voorgenomen heb... dat ik richting onderwijs ga. Ja. Uh, Henk van Rees sprak ik vanmorgen van, uh, van de FVV, De FVV bondsgenotenbestuurder Die zei, uh, het laatste gevecht om Netcar is vandaag begonnen. Ja, dat klopt. Dat is exact. En we zullen doorgaan. Tot het einde. Ja. Dit wordt een, uh, een strijd met de langste adem. Nou, u heeft uw oranje hesje al aan. Ik zou zeggen... Uh, het formulier, hè? even ja. kijken. Dan moet u een formulier invullen. Ik staak en ik ben lid van de FNV. Weet u uw lid, lidmaatschapsnummer uit de oh, Dat weet ik niet van, binnen, van buiten. Maar goed, dat, uh, dat zoeken ze maar op. <laughs> dat zullen en dan ik... uh, de handtekening eronder. En dan bent u uh, officieel één van de, van de vele stakers vandaag. Ja, dat ben ik. Ik wens u een goede dag. Dank u wel. De toch, schaatsen. Dat kun je best doen hoor vandaag. Dan moet je het wel helemaal zelf doen. Zonder stempelen, zonder kruisje, zonder controle en zonder al dat publiek aan de kant. Maar het kan wel, met een lampje op je hoofd... zijn ze vertrokken vanochtend vroeg... en Karen Albert vocht die schaatsers. Eerst verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Een paar zaken vallen op tijdens deze ochtendspits. De meeste vertraging zit ten noorden van Amsterdam. Wat te maken met een ongeluk in de Koentunnel op de A10 West. De weg is al een tijdje weer vrij... maar het loopt nog behoorlijk vast op de A7 vanuit Hoorn... en op de A8 vanuit Zaandam. De A27 Breda richting Utrecht stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen nabij Oosterhout. De weg is vrij, er staat file vanaf Breda-Noord, 8 kilometer. En bij Arnhem op de N325 richting Knoop en Velperbroek. Er staat bij Westervoort 4 kilometer file. Door een kapotte auto is de rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In Australië is als gevolg van het reizende water een heel gebied afgesloten van de buitenwereld. Duizenden mensen zijn dat dus ook. En het hoge water komt steeds dichter in de buurt van New South Wales. En daar, ontdekte correspondent Robert Portier, zijn er heel veel afgeledige boerderijen die ook in het water komen te staan. Hallo. Hi Robert, I'm Di. Welcome to Jandra Station.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 Dan pakken ze de boot, varen naar de grote weg waar ze een auto hebben staan... en dan rijden ze alsnog de 25 kilometer naar de stad Burke. Dwars door het water, dat dan weer wel. Onze correspondent Robert Portier in New South Wales in Australië. De overstroming komt eraan, het hoge water althans. Politie in Oudenbos let extra op naar een ontvoering gistermiddag. Toen werd een meisje van vijf jaar korte tijd ontvoerd. en Later werd duidelijk dat er meer pogingen zijn gedaan om kinderen te ontvoeren. Inge Rijgersberg van de politie Midden- en West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u inmiddels laatste nieuws over deze zaken? Ja, ik heb inderdaad nog wel uh, wat nieuws. Vannacht heeft men besloten uh, omdat het zou kunnen dat de dader in de buurt zou wonen... om in de burgemeester van de Drieslaan, waar dit meisje is meegenomen, nog een buurtonderzoek te doen... Um, er waren aanwijzingen nogmaals dat, dat die man mogelijk daar in de, in de buurt woonde. Dus men is echt alle huizen afgegaan en heeft daar een aantal vragen gesteld. Eén ja. um, meneer deed niet open... Uh, we stonden buiten en zagen wel dat er iemand thuis was. Uh, en zijn vervolgens die woning binnengegaan... en hebben een hennepweekrij aangetroffen. Uh, nou, de bewoner is aangehouden uh, natuurlijk voor de hennepweekrij... maar ja. ook om uit te zoeken of hij eventueel iets met deze ontvoering van doen heeft. Ja, had hij een kleine blauwe auto met een gele streep erover? Uh, nee, ja, zo makkelijk uh, gaat dat in dit soort gevallen helaas uh, niet altijd. Nee, Maar die zoekt u wel, zo'n auto, de eigenaar althans daarvan? Nou, we weten nu, uh, we hebben alle verklaringen even naast elkaar gelegd over die auto... en weten nu dat het om een lichtblauwe uh, oudmodel auto moet gaan. Mm -hmm. um, en die gele streep, ja, die komt niet overal in naar voren, dus dat weten we uh, zeker niet zeker. Maar dat lichtblauwe komt wel heel duidelijk naar voren. Ja, en het merk weet u ook niet van de auto? Uh, nee, er zijn meerdere merken uh, genoemd. Uh, mogelijk dat we uit het onderzoek van vandaag nog iets meer duidelijkheid daarover kunnen krijgen. Want moet u afgaan op de verklaringen van de meisjes, of zijn er ook getuigen geweest van de pogingen tot ontvoering en die ene korte ontvoering? Ja, er zijn ook uh, uh, getuigen. Wij hopen natuurlijk dat meer getuigen uh, zich aan de hand van uh, uh, nieuwsberichten gaan melden bij ons. Um, ja, en, en we moeten nu afgaan op de verklaringen die we hebben. Uh, maar goed, het gaat om vier zaken, drie pogingen en één voltooide ontvoering. Ja. Uh, dus we hebben wel meerdere verklaringen. Weet u inmiddels hoe, dat, hoe het met dat meisje is, dat wel enige tijd ontvoerd is geweest? Uh, dat meisje is gisteren tot vrij laat bij ons op het politiebureau geweest. Uh, we hebben wel kort met haar uh, gesproken. Uh, ja, en zij is aan het eind van de avond uh, naar huis gegaan. Uh, ja, geestelijk uh, konden we er niet heel veel aan merken. Maar met alle hectiek eromheen uh, kan ik me al voorstellen dat dat vandaag eventueel anders kan zijn. Nou, let u vandaag extra op of, of bent u echt op zoek ook, naar de daden? Want gisteravond was u dat dus wel? Gisteravond waren we inderdaad echt duidelijk op zoek. Uh, vanochtend letten we uiteraard wel uh, extra op... Uh, we hebben het hier over uh, vier zaken waarvan één heel jong meisje wat echt is weggenomen. Uh, er zijn twee meisjes van 12 en één van 17. Dus heeft het over vrij jonge meisjes, schoolgaande jeugd. Dus vanochtend letten we uiteraard uh, extra op. Ja. Uh, en aan de hand van eventuele tips die we nu nog krijgen en wat we nu hebben... Uh, gaan we dadelijk rechercheren om te kijken of we daarmee ook verder kunnen komen. Inge Rijgersberg van de Politie Midden- en West-Brabant. Hartelijk dank voor de laatste informatie. Goedemorgen. Dan de toch? die kan toch worden geschaatst. Moet je het wel helemaal alleen doen. En officieus, Karin Albert in Friesland. Je was bij de start in Leeuwarden en je bent ook verplaatst. Niet op de schaats natuurlijk, maar met de auto. Zo, ja, met de auto. Zo ben je, warm, nodig, dan is het wel te doen. Als je stilstaat, dan heb je hele koude voeten en handen na een tijdje. Ik ben nu in Elst en dat is zo'n 26 kilometer vanaf Leeuwarden gerekend. En ik zie goed, ja, groepje schaatsers voorbij komen. Uh, Sommigen gaan nog heel erg monter en heel erg vlot. En anderen, daar zie je al een beetje de kilometers in de benen zitten. Dus uh, het varieert een beetje. En ik heb net even gebeld met Pieter Tolen. Die hoorden we eerder in een uh, korte reportage van mij. Die was met een hele club vrienden uit het broek op Waterland vertrokken. Een van die vrienden was ook op de mountainbike... met spikes eronder. En die zitten inmiddels 40 kilometer van Leeuwarden af, bij Sloten. Die zaten net even een broodje te eten. Maar uh, in de groep, iedereen was nog bij elkaar. Ook de mountainbiker, die hield het goed vol. Alleen uh, de eerste mensen gaven al aan dat die het niet helemaal zouden gaan volbrengen. Want ja, 200 kilometer, het is ook een pokkenent, laten we eerlijk zijn. En uh, het is koud, er staat wind, dus het is echt voor de doorzetters. En dan bij voorkeur, die met hele getrainde benen. Karen wat in Friesland, u hoort daar straks na 9 uur nog een keer. Dan de Italiaanse Premier Monti is in de Verenigde Staten en met president Obama sprak hij over zijn inspanningen om de schuldencrisis te bestrijden, niet alleen in Italië, maar in de hele eurozone. En het Witte Huis, in het Witte Huis prees Obama de Italiaanse premier. I just want to say how much we appreciate the strong start that he is embarked on and the very effective measures that he is promoting.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 Maar de rumo fabriek in het Zuid-Italiaanse Benevento draait als nooit tevoren. Die maakt dan ook een van het land's grootste exportproducten: pasta. En toch heerst ook daar sceptisch onder de werknemers. Absolutamente. Credo che que questo non sia la strada giusta per Dit is niet de manier om de economie te veranderen. Ze moeten het geld daar halen waar het is, niet van degenen die al niets meer hebben. Al dus Gennaro van het. Collega Raffaele Romano, even verderop op de werkvloer.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 Niet van Monti. Het succes van Italië dient van de Italianen, niet van Monti. Italiaanse premier Monti oogst lof. Hoe lastiger is het in Griekenland? Hoort u zo nog wel meer over na negen uur. Zes weken staken de schoonmakers al. Wat willen wij? Respect, Maxi! Ze willen meer loon Maxi. Maxi. en eisen respect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 Bijvoorbeeld met de gratis Nokia Lumia 800 bij een zakelijk mobiel internet en bellenabonnement. Tijdelijk 12,50 per maand BTW Kijk op kpm.com/slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.